Dan krijgen we het kinderverhaal. Bijzondere wetten. Want het waren niet alleen die tien geboden waar dus de Israël niet te zeer aan moesten houden. Maar God zei, ik wil ook nog speciale aandacht voor een aantal andere dingen. Die wil ik ook bespreken met jullie. En er zijn er bij, die zijn best een beetje moeilijk. Ik pak ze niet allemaal. Dus ik heb wel wat overgeslagen. Maar, dit hebben we het al over gehad, hè. Je mag niet doodslaan. Maar dan zegt God, zet er iets bij. Als je iemand doodslaat, zegt hij, dan moet je zelf gedood worden. Dat is heftig, hè? Want dat betekent dat je dus dezelfde straf krijgt als wat je bij iemand anders aangedaan hebt. Maar, dat is niet altijd zo. En dat is nu in de, ook in Nederland is het zo, bijna overal over de wereld, is de rechtspraak, hè, dus de politie en de rechters waar je straf krijgt, dat is gebaseerd op de geboden van God. En God heeft gezegd: als je het per ongeluk doet. stel je voor je bent een boom aan het hakken. en die bel vliegt eraf. Nou, daar kun je niks aan doen. En die treft iemand op zijn hoofd en die gaat dood. Ja, dan zou het natuurlijk een beetje triest zijn als jij ook gedood wordt. omdat er iets per ongeluks gebeurt, of dat jij iets aan het bouwen bent. en je staat boven. En dat er iets naar beneden valt. Er zijn wel speciale regels voor, dat staat ook in de Bijbel. Dat als je geen reling gemaakt hebt en iemand valt eraf die voor jou werkt, dan ben je wel schuldig. Dus er zijn wel allemaal uitzonderingen. Maar je mag niet zomaar, als er dus wat gebeurt, moet het eerst goed onderzocht worden. Wat is er nou precies gebeurd? Maar als je heel bewust iemand doodt, dus express met, met opzet omdat je boos bent op iemand, nou, dan moet je zelf ook gedood worden, zegt God. Dat hebben wij niet meer. In Nederland is er geen doodstraf. Dus ook al dood je iemand, word je niet zelf gedood. Maar er zijn nog landen waar dat wel zo is. Nou, dit kennen we wel, hè. Ja, dat was Mozes. En Mozes was bang hè, voor zijn leven. Hij moest vluchten voor de farao, Want die farao had dat gehoord en die wilde hem dus doden. Een andere is, iemand die zijn vader en moeder mishandelt, moet ook gedood worden. Of als je je ouders vervloekt, mag ook niet. Daar is God heel boos over. Dus je mag niet je vader en moeder mishandelen, dat ga ik niet doen. Hè. Het zou heel raar wezen om je vader en moeder te mishandelen. Of je vader en moeder vervloeken, mag ook niet. Maar er staan ook hele zware straffen op. Iets wat ook heel erg is, wat God, waar God heel erg boos over is, dat is als iemand een ander mens ontvoert. Dat gebeurt nog alles. Dan wil iemand wil bijvoorbeeld heel veel geld hebben. En dan steelt hij een mens. Bijvoorbeeld iemand die heel belangrijk is. En dan zegt hij van sluister je kunt die mens terugkrijgen, Maar dan moet je eerst heel veel geld betalen. Vaak gebeurt het dat kinderen bijvoorbeeld geroofd werden. En dan konden ze die weer vrijkopen. Nou dat is heel erg. En dat maakt niet uit zegt Jave. Of hij dus die persoon die die geroofd heeft nou verkoopt. Of hem zelf als slaaf houdt. God is daar heel boos over. En dan zegt God, stel ja, twee mannen hebben ruzie. Dat gebeurt wel eens, hè, dat je ruzie krijgt met iemand. Maar, dan mag je de ander niet zomaar zo erg slaan dat hij dus overlijdt. Dat hoort helemaal niet. Beter is helemaal niet slaan. En dan zegt hij van, ja, als je dan iemand slaat met een vuist en met een steen, en die andere die raakt gewond. Die valt neer en die, ja, die is gewoon gewond. is dus heel erg gewond geworden. Maar na verloop van tijd knapt hij toch weer op en dan kan hij zijn werk weer gaan doen. Dan zegt God, dan hoeft degene die dat gedaan heeft, die hoeft niet gedood te worden of die hoeft ook niet zeg maar, net zo gewond te worden. Maar die moet wel de hele post dat iemand moet herstellen totdat hij zijn werk weer kan doen, moet hij dat betalen. Want die man die, of die vrouw die kan niet werken, dus ja, dan kan ze ook niet eten. Dus als iemand dat gedaan heeft, die moet die ervoor betalen. Nou, dat was iets heel nieuws. In die tijd was, was er, waren er eigenlijk heel weinig wetten. En ja, dan had je gewoon pech gehad. Als je dus ruzie had gehad met iemand. En je was heel erg gewond. Nou ja, dan was dat bijna ook dat je het niet overleefde. Want ja, wie zorgt er nou voor je? En God die maakt daar regels voor. Je moet luisteren. Ik wil wel dat het geregeld wordt. Dat is zelfs met iemand die een slaaf of een slavin is. Dan zegt hij, als je die met een stok slaat... Dan moet ook de eigenaar van de slaaf gestraft worden. Je mag niet raar met je mensen omgaan. Dat hoort helemaal niet. Er is een uitzondering dat als hij nog een paar dagen leeft, dan komt hij niet meer weg. Ook als twee mannen vechten en eentje die slaat per ongeluk slaat, dus een vrouw die in verwachting is, dan moet hij ook een boete betalen. En dan mag de man van de vrouw mag bepalen hoe hoog die boete is. En de rechter die moet dan opletten. Of die boete betaald wordt, ja of nee. Dus allemaal regels die er nooit waren voordien, maar die ineens eigenlijk dus ingezet worden om dus de mensen te beschermen. Als er iets met de vrouw zelf gebeurt, dan hangt het af van wat er gebeurt. Als de vrouw overlijdt, of als ze een oog of een tand kwijtraakt, of een hand of een voet, of een blauwe plek, of een mondje, of wat ook, dan hangt het af van wat er gebeurd is. Dus dan wordt er gekeken, moet het onderzocht worden. Wat is er precies gebeurd? Wat is er gebeurd met de mevrouw? En aan de hand daarvan wordt er een straf bepaald. En als een slaaf, iemand heeft een slaaf of een slaaf in... en hij slaat die en die slaat die bijvoorbeeld een oog uit of een tand. Dan moet hij dus zijn slaaf vrijlaten. laten. En zelfs met dieren ook. hè? Stel dat je dus een stier hebt en die stier die, die breekt los of zo. En ja, je weet het hè, stieren hebben grote hoorns. En die kunnen natuurlijk heel groot en zwaar zijn... En stel dat een stier die doodt iemand. En er mag niemand van het vlees van die stier eten. En die stier die moet gedood worden. En niemand mag ervan eten. Dus dan is dat de straf voor de eigenaar van de stier. Dat wordt anders als die eigenaar wist... dat die stier dus zeg maar zo erg bezig was. Nee, als die man wist, die stier is heel gevaarlijk... en die had geen maatregelen genomen... dan moet die eigenaar ook gedood worden... Of de eigenaar moet een boete betalen. Nou, de rabbijnen, die hebben dus voor, voor dat alles hebben ze een hele lijst gemaakt. Hè? Dus als jij ruzie hebt gehad met iemand en je staat iemand een wond, dan staat daar een bepaald bedrag tegenover. Of als je zijn oog moet missen, een bepaald bedrag. Nou, van alles en nog wat. Dat, was, dat is al heel oud. Wie heeft eens gehoord van de ruiter? zoon de ruiter. Michiel de ruiter. Die heeft dat ook ingesteld. Dat was nieuw voor Nederland, hè? Dus die heeft dat ingesteld in Nederland. Een stukje vaderlandse geschiedenis. Maar hij was heel opmerkelijk. Hij heeft dus een lijst gemaakt van mensen die dus vochten voor Nederland. Hij heeft dus een lijst gemaakt van ja, die mensen zaten ook in de oorlog en die vochten. En hij heeft dus een lijst gemaakt van moest luisteren als je dus gewond raakt. En afhankelijk van hoe je gewond raakte, stond daar een bepaald bedrag tegenover. En dan kreeg je dus een soort schadevergoeding. Dat was uniek. Dat was nog nooit eerder voorgekomen. Nou, die regels gelden ook als een stier een kind dood, logisch, hè, is ook een mens. Maar, dat is een uitzondering, als een stier een slaaf of een slavin dood, dan moet de eigenaar van de stier 30 zilverstukken betalen. Want dat was de prijs toen voor een slaaf of een slavin. En waarom heb ik dat nou geel gemaakt? Omdat dus ook dit betaald werd voor Yeshua. De prijs die Judas kreeg voor het verraden van Yeshua was 30 zilverstukken. De prijs van de slavin, van de slaaf. Dus ik denk, ja, dat is wel belangrijk, want hier, sta, hier zie je dus van... de prijs van de slaaf was 30 zilverstukken en zo is eigenlijk... je wordt dus ook als slaaf verkocht. Hij was niet meer waard, dus dat is best wel triest. Nou, hier krijg je dus ook, hè, dus je bent aan het werk en je graaft een put... en je legt er geen deksel op. En stel dat er dan een koe komt of een ezel, die valt erin... Dan is het dus jouw schuld. Dus dan moet je een boete betalen. En het dode dier mag dan de eigenaar houden. Dus die mag daarmee doen wat hij wil. Stel dat de stier een andere stier doodt, dan moet de levende stier verkocht worden. En dat geld moeten de eigenaars van de stieren delen. Ook het vlees moeten ze delen. Dus je weet natuurlijk niet met stieren, ja, wie is nou begonnen? Ja, gaat maar zeggen. Dat weet je natuurlijk niet. Dat is moeilijk uit te zoeken. Je kunt niet met ze praten. Dus dan zegt Java, oké, okay, dan gaan we het gewoon verdelen. Ik had net een beetje wat Salem -D, hè? met die baby, we doen het verdelen en dan geef je, allebei, geef je ze wat, zijn ze allebei tevreden. Maar, ook weer een uitzondering, stel dat de ene die wist he, dat zijn stier gewoon vervelend was en andere stieren aanviel en heeft hem niet vastgezet, dan wordt de situatie anders. Dan zegt hij, oké, okay, dan moet de eigenaar van die vervelende stier, die moet aan de prijs van die dode stier... Moet hij betalen. En dan mag hij wel het dier houden. Dus hij koopt eigenlijk dan het dier van de eigenaar. Maar dat wordt ook een dure grap. hè? Als hij stier... Dus op een gegeven moment moet je wel wat gaan doen natuurlijk. Als je stier iedere keer andere stieren doodt... ja, Dan raak je wel snel weer geld heen. En dan gaat het over stelen. Stel je voor dat er iemand is die... Kan zijn handen niet thuishouden. En die steelt een koe of een schaap of een geit. En hij slacht het en hij verkoopt het zelfs. Okay, dus hij... Steelt dat en dan gaat het ook nog stiekem verkopen. En dan zegt God: dan moet die dief die moet een boete betalen. Maar niet zomaar een boete. Hij moet een boete betalen en dan moet hij vier schapen of geiten terugbetalen. Of voor een koe moet hij vijf koeien terugbetalen. Vijf keer zoveel. Dat is veel, hè? Dus je steelt één koe en je moet er vijf terugbetalen. Dus dat is een hele hoge straf. Ik zou dus 22, vers dus 1, stel dat iemand s'nachts een dief ziet stelen en hem dood dan ga je vrij uit want hij heeft in principe niks te zoeken bij jou om wat te stelen Er wordt anders als het dus overdag is dus als je overdag iemand ziet stelen dan geldt het als moord je mag niet zomaar iemand doodslaan de dief moet terugbetalen alles wat hij gestolen heeft als hij daar te arm voor is dan wordt hij zelf als slaaf verkocht nou, dan weet je ook wat hij krijgt hè 30 stukken, hè? net ja, Als hij een dier gestolen heeft, dan moet hij dat teruggeven met een extra dier erbij. Dus er zit altijd wel een boete op. Stel dat iemand zijn dieren op zijn akker of in zijn wijngaard laat lopen, en die dieren die eten het koren op, of die nemen heel veel druiven eten ze op, dan moet hij dat ook terugbetalen. De eigenaar van dat dier die moet dan aan de eigenaar van de wijngaard of van de akker moet hij een schadevergoeding betalen. Logisch, hè? Want ja, dat is voor hem zijn inkomsten. Dus dan ga je even praten met elkaar. En dan maak je dat op die manier goed. Stel je bent een vuurtje aan het stoken. Nu mag dat niet meer zomaar, maar vroeger mocht dat allemaal. En je zit ergens een vuurtje te stoken. En daarnaast is een akker met koren. En je let die goed op. En dat vuurtje dat gaat zo in de akker en heel die akker die brandt af. Dan heeft die boer heeft dus geen graan meer. Nou, dan moet dat ook betaald worden. Dus degene die dat vuurtje gemaakt heeft, die moet dan de schade betalen aan de boer van wat verbrand is. En dan krijg je weer een andere situatie. van Ik ga naar jou toe eten en ik zeg, joh, ik heb hier een hele mooie diamant. Wil je die van mij bewaren? Een poosje? Kom ik hem over twee weken even terughalen. En jij gaat naar huis en je zit zitten kijken. Zo, dat is nieuws, Die brengt misschien weer heel veel geld op. Je gaat toch kijken of ik die kan verkopen. En stel dat jij die verkoopt. Wat moet er dan gebeuren? Dat kan niet, hè? Ja, dan moet je terugbetalen, hè? Dat kan niet, hè? En dan zegt God: dan moet je dubbel terugbetalen. Dan moet je twee diamanten teruggeven. Zo, ja, dan ben je goed in de apologie hè? Dat is niet zo leuk, hè? Dus er zit altijd zit er een straf op. Want als je iets doet, dan wordt het gestraft. Maar stel dat je niet weet wie de dief is. En de eigenaar van het huis waar het dus gestolen is. Waar het dus bewaard is. Die weet niet wie het weggehaald heeft. Hij had het keurig netjes in de kast gelegd. En iemand heeft het weggehaald. En ja, hij zei, ja, het is er niet meer. Maar stel dat dus iemand heeft wat uitgeleend aan iemand. En die heeft dat Bewaard, die heeft dat in een kast gelegd en het wordt gestolen en dan komt degene die het, van wie het is, die komt het terugvragen en dan zegt iemand, ja, ja, ja ik had het hier in de kast leren, het is weg en uh, ik heb het niet gestolen hoor maar dat is niet voldoende hij moet mee naar de tempel en dan moet hij voor het aangezicht van God moet hij zweren dat hij het niet gestolen heeft en dat is heftig hè want als, dan haal je God erbij en als je zit te liegen dan krijg je dus van God straf hè? Dus dan kom je wel weg met wat je gestolen hebt. Nou, dat gaat ook over als mensen ruzie hebben over eigendommen, over een koe, of een ezel, een schaap, of een geit, of een kledingstuk, of over iets anders. En ze zeggen allebei, ja, het is van mij, hè. Het is van mij. Hij zegt dat van hem, maar dat is niet waar. Hij, hij ligt. Ik spreek de waarheid. Maar die andere zegt, nee, ik spreek de waarheid. Hij ligt. Hij heeft het gestolen. Dan moeten ze ook allebei naar de tempel komen en dan moeten ze God om hulp roepen. En dan had de hoge priester, de hoge priester, wat had hij in zijn borstas? wie weet dat nog. Wat is dat ook wat in. Juist, ja, goed gegeven. Ja, een witte en een zwaarte, ja. De umum en de tumum. En die werden dus gebruikt om te kijken wie dus de werkelijke divas. was. En ik stel me zo voor dat wit is dan de onschuld en zwart is dan de schuld. Dat denk ik dan, Maar ik weet, die staat nergens beschreven van wat... Maar dat lijkt mij zomaar. Dus er wordt dus de hulp ingeroepen. En dan moeten ze voor gods aangezicht komen. En de hoge priester die gaat dan bepalen wie is dus de dief. En ik denk dat hij dan dus moet schudden met, dat, met die zak waar hij heeft. Waar die twee stenen in zitten. En dan mag hij maar één steen mag hij pakken. En dan ben je of je bent vrij of je bent schuldig. En als je schuldig bent dan moet je het ook weer dubbel terugbetalen. Hè? Dus dan word je ook weer gestraft. En stel, dat vraagt iemand of je op zijn dier wil passen. Maar dat kan ook in onze situatie, hè. Bijvoorbeeld uh, iemand die vraagt aan jou, wil je op mijn pop passen? Of wil je op mijn fiets passen? Of mijn Of Ja, dat kan natuurlijk allemaal, hè. Of op mijn autootje passen. Wil je even op mijn autootje passen? Nou, dat doe je. dat. En stel dat je het even weghaalt. Of dat dier gaat dood, of je raakt gewond, of gestolen. En niemand heeft het gezien, hè. Niemand, hè. Maar dan komt degene die het gegeven heeft, die zegt... Uh... Uh, ik wil het terug. Ja, uh, sorry hoor. Het is weg. Ik weet niet waar het is. Het is denk ik gestolen. Maar dan mag je, kom je niet meer weg. Dan moet je het ook plechtig van God komen verklaren dat het zo is. En anders heb je dus echt een probleem met God. En de eigenaar, die moet dus met die verklaring tevreden zijn. En dan hoef je dus niks terug te betalen. Dat is ook als jij dus iemand ziet, die is met de ezel en die is heel zwaar beladen. Als het dier door een wild dier gedood is, dan moet de man ook het dode dier aan de eigenaar laten zien. Hè? Ja, maar stuister kan ik niks aan doen. komt een wild dier en die doodt jouw dier en ja, dat kan gebeuren. Dan hoeft hij niks te betalen. Stel je voor dat je zo iemand ziet, hè? dan mag je niet weglopen. God die zegt dan in zijn woord, dan mag je niet weglopen. Maar dan moet je helpen zodat dat dier weer normaal kan. Dus dan moet je helpen met die vracht om dat dier weer te helpen. Nou, dat is heel bijzonder, hè? Dus zo hoef je ook weer niet. Dat is ook weer een beetje overdreven. Nou, wat zijn de leerpunten? Ja, we hebben speciale wetten gegeven over hoe wij met onze naasten moeten omgaan... maar ook met dieren. Hoe we met onze ouders moeten omgaan. Ouders mogen niet geslagen of vervloekt worden. Straf voor iemand die tegen deze wetten ingaat. En ook even, ja, we hebben wetten gegeven over ontvoering. Als iemand een ander mens steelt en meeneemt, daar is hij heel erg boos over. Ook wetten over lenen en huren... En God wil gewoon dat wij ons goed gedragen. Dus niet alleen naar andere mensen, maar ook naar dieren. Het is natuurlijk heel bijzonder dat dat allemaal in Gods woord staat. En dan komen we even terug bij wat Yeshua zei. Je moet Yahweh God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En ook de dieren, niet als jezelf, maar daar moet je wel goed voor zijn. Want deze twee hangt de hele wet en de profeten. Nou, dat was het voor vandaag.